Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen die in de buurt van een pluimveebedrijf wonen hebben meer kans op longontsteking. Dat komt door stof, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht meldt de Volkskrant. Staatssecretaris Van Dam noemt het onvermijdelijk dat er maatregelen komen om de gezondheid van mensen in de buurt van pluimveebedrijven te verbeteren. Voor het eerst hebben consumenten in één jaar meer dan 20 miljard euro besteed aan aankopen via internet. Het bedrag kwam vorig jaar uit op 20,16 miljard. Meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org een kwart meer dan een jaar eerder. Er werden opvallend meer schoenen online verkocht. De wereldhandel gaat last krijgen van de plannen van president Trump, verwacht werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Amerikaanse regering wil de spelregels van de wereldhandelsorganisatie voortaan negeren als dat Amerika goed uitkomt. De Nederlandse werkgevers zijn bang dat er sneller en vaker handelsoorlogen zullen ontstaan. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wil meer diversiteit in de leiding. Nog dit jaar komen er 13 extra plekken voor mensen met een migratieachtergrond. En ook voor vrouwen en homo's. Die komen volgens Akerboom bij sollicitaties niet altijd bovendrijven. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft geregeld zijn persoonlijke e-mailadres gebruikt voor staatszaken toen hij nog gouverneur was van Indiana. In de verkiezingscampagne viel Pence Hillary Clinton nog hard aan toen bekend werd dat zij als minister ook haar persoonlijke e-mail had gebruikt. Overigens was het in Indiana niet verboden dat Pence zijn mail op die manier gebruikte. Fabrikant Lotusbekeries roept 90.000 potten speculoos pasta terug. In de crunchy pasta kunnen metaaldeeltjes zitten. De potten speculoos pasta zijn te herkennen aan een de geel deksel en zijn in januari en februari verkocht. Het weer, eerst nog wat zon van het zuiden uit bewolkt en regen. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. de John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 10 kilometer. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ruim drie kwartier. Je kan beter omrijden via Utrecht. En op de A1 richting Amsterdam bij Soest, 10 kilometer, vertraging daar een kwartier. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam Hemhavens nog 5 kilometer met 15 minuten vertraging.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 Welkom terug bij ZFM Yes Luisteraars. Het tweede deel alweer vandaag gepresenteerd door Hans Rijmers en ondergetekende Peter den Boer. En wij hebben alleen afgesproken dat we hier naartoe zouden komen met een uh, platenkoffertje met onze juweeltjes uit de platenkast. En uh, nou, het is uh, dan leuk om in elkaars koffertje te kijken. En ik laat Hans nu in mijn koffertje kijken. En, eh, want ik ga hem wat laten horen. Wat, waarvan ik zeker weet dat hij dat nog nooit gehoord heeft. Dat zijn eh, namelijk eh, alleen maar Fransen, eh, Franse begeleiders. Met, eh, die begeleiden de trompetist Peanut Hand. En eh, de rest zijn allemaal Franse jongens. En het is opgenomen. Dat is natuurlijk wel weer leuk. In 1954. En we gaan luisteren naar het stuk That's My Desire. Dus That's My Desire. En wat is jouw desire op platengebied, uh, uh, Hans? Nou, voor dat volgende nummer is dat Don't Get Around Much Anymore. Dus toepasselijker kan ik het bijna, <laughs> niet, bijna niet maken. Uh, maar in dit geval gezongen door Steve Terrell. En dat zal een heleboel mensen waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Maar Steve Terrell was de producer van BJ Thomas... Uh, raindrops Keep Falling ja. On My Head. Want hij was eigenlijk in dienst van de studio... Uh, van uh, Begarek en uh, David. Dus werkte als producer met al die grote vocalisten... die toen de tijd alle nummers van Begarek en David opnamen. Totdat iemand kennelijk zei van... ga dat nou zelf ook eens zingen. En dat heeft hij gedaan. Ja. En het, is, het, is, het zijn geen gepolijste uitvoeringen... Uh, zoals je dat hoort van uh, Michael Bublé of Frank Sinatra of Tony Bennett... of dat soort uh, uh, mannen allemaal. Het is een wat rauwe stem, maar het is wel heel apart. En dat maakt het ook wel weer spannend. Dat, ik, ik ben reuze benieuwd, want uh, met name de oudere luisteraars... die, uh, die kennen dit nummer van uh, de, uh, de Millers. Waar uh, dan... Uh, uh, hoe heette ze? Suzy? Suzy? Susie, Müller Susie Muller en Sunny Day. Ja, Sunny Day. Ja. Die jongen dan uh, waarom loop je waarom krijg ik steeds weer na het uh, waarom krijg ik steeds weer bijna iedere keer na het drinken zo'n kater. Ja. Don't get around much anymore, Steve Terrell. Nou, daarvoor, daar gaan we niks aan toevoegen, Hans. Steve Terrell, Don't Get Around Much Anymore. Prachtige uh, begeleidingsband erachter. En ja, uh, maar dit, dit, dit zijn niet de minste Amerikaanse muzikanten. Nee. nee. Uh, aan de tafel bij mij zit, uh, zoals ik al eerder meldde, Hans Rijmers. Die uh, vandaag uh, een keus doet uit de platenkast... En Hans is behalve liefhebber en kenner van de jazz... ook voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort... de organisatie die al meer dan 15 jaar volgens mij... Dit is 15 jaar. 15 jaar ja. lang de concerten in de krocht organiseert. En zoals recent de, het optreden van Edwin Rutten... met het trio van Erik Timmermans. Een geweldige middag. En uh, wat is het volgende... Volgende concert, Hans, op het programma? 12 maart. En wie krijgen we dan? En dan hebben we een trio van Johan Clement. En Johan Clement, die ken ik als uh, uh, superbegeleider. Uh, zeker de eerste jaren kwam hij steeds als uh, begeleider in het vaste trio... dat in uh, de krocht alle ja. artiesten ja. begeleiden. Nou, het, het, het trio is natuurlijk oorspronkelijk begonnen in het, uh, in het Wapen van Kennemeland... Ja. In, in, in de, de Stingende Emmer toen de tijd. We ja. ja. uh, wilden daar weg omdat ze toch wat meer aandacht voor de muziek wilden... en uh, wat minder uh, ja, pratende mensen er doorheen. Ja, ja. Nou, dus toen is Erik eigenlijk uh, terechtgekomen in, uh, in de krocht... omdat hij al ja. wat verbinding had met Zandvoort. Dus dat lag voor de hand. Uh, Johan is daar een, een jaar of vier geleden uh, mee opgehouden... omdat hij vond dat hij zichzelf niet kon vernieuwen. Ja. Verbeteren en vernieuwen zijn natuurlijk twee verschillende dingen... Uh, dat vonden we wel jammer. Maar ook dat besluit heb je te respecteren. Ja. Tegelijkertijd gaf ons dat de, de gelegenheid... om aan de solisten te vragen... met welke pianist of zij graag wilde werken. Ja. Want uiteindelijk is een pianist toch leidend... Uh, tijdens een optreden. Ja. En ik vind uh, uh, overigens dat... Uh, uh, terecht zeg je dat het jammer was dat hij wegging. Maar het is uh, zeker geen verslechtering... Dat je nu uh, nee. uh, uh, uh, solisten hebt die, die een, een passende uh, uh, pianist meenemen, een pianist van hun keuze. Dat is ja. uh, zeker spannend, ook voor de luisteraars. Ja, maar dat, dus eigenlijk heb je dan niet één solist uh, op zo'n middag, maar heb je er twee. Want de Rob van Kreeveld is geweest en, ja. en uh, Jean-Louis Van Dam en, en uh, Jasper Soffers. En ja. ga ze maar door. We hebben in Nederland ongelooflijk veel. Ja. Goede pianisten. Ja, en, leuken... en, en, en uit die pool kunnen we dan, uh, kunnen we dan putten. Ja, maar aankomende zondag is Johan er met het trio. Ja. Uh, daar is verder geen solist bij. Jij ja, zegt aankomende zondag, maar de zondag, twaalf zondag, zondag erop. De 12 ja. maart, ja. Omdat hij dan ook alle credits verdient... Uh, met datgeen wat hij doet. Ja. Nou, okay. En dat is een... De fantastische pianist. Zeer aan te bevelen. Absoluut. Ja, absoluut. Zeker, en, ja, zeker. Volgens mij is Johan ook... Uh, hij is docent aan, aan het conservatorium. Ja, conservatorium Rotterdam. En hij is klassiek opgeleid. Ja, en ja. Um, dat is een mooi bruggetje naar het volgende stuk. Uh, uh, klassieke stukken gespeeld door een jazzgroep. We zijn het erover eens, Hans en ik... dat dat niet altijd een succes is. En in een aantal gevallen is het uh, interessant... Leuk en spannend. We gaan nu eh, luisteren naar het eh, Thomas Harden Trio. Die heeft de negende symfonie van Dvorak... De Nieuwe Wereld, Del Nuevo Mundo... heeft hij eh, uh, uh, gearrangeerd <galltijd> voor zijn trio. En dat klinkt als volgt... Thomas Harden Trio. En eh, zoals we net bespraken, Hans Rijmers, de mede-presentator... en ik, eh, het leven in, eh, in de krocht tijdens de concerten van Stichting Jesse Zandvoort... is keer op keer verrassend. Eh, de laatste keer eh, was Edwin Rutten daar met het... Eh, met het trio van Erik Timmermans. Het was een geweldige middag. En mede omdat uh, Edwin Rutte dan ook uh, mensen in het publiek... die ook wat muzikaals te vertellen hebben, uh, de kans gaf. Zo was het toch, Hans? Ja, en dit is ook wel weer de verrassing wat we dan zo graag willen. Dat iemand entree betaalt, maar niet precies weet wat hij krijgt. Het moet, het moet ook een beetje leuk zijn. Dus hij, hij vroeg in zijn uh, ongebreidelde enthousiasme... Uh, wie hier in de zaal wil met mij uh, meespelen, meezingen uh, of, of iets anders. Overigens is dat toch... Dat is, uh, uh, op, ik weet uit ervaring dat dat heel link kan zijn. want Dan kan je, ja. dus, uh, je mensen krijgen waarvan je denkt... Oeh, dat, dat is niet slim. Maar Edwin, nee. uh, een artiest als Edwin Rutte heeft daar wel uh, een neus voor om te jo. kijken. Uh, als je al zo lang meeloopt uh, als ja. entertainer en als zanger... dan denk ik wel dat je uh, een beetje aan kan voelen hoe de hazen lopen. En, en wat je wel en wat je niet uh, de microfoon moet geven. Maar goed, toen... Maar, ja. ja, daar kwam dus de, een, een, een, een jonge vrouw. Uh, Vera Marijt. En die ging achter de piano zitten. En iedereen en, verwachting. En uh, toen uh, zaten wij echt met open mond te luisteren. Van... Als je dit uh, naast je opleiding zo piano kan spelen, dan is dat prima. Totdat later bleek dat ze afgestudeerd uh, conservatorium <laughs> uh, inmiddels was. Ja, niet dat dat opeens een teleurstelling is hoor. Maar. Uh, het verklaarde heel veel. Het verklaarde heel veel. Uh, de, en, en had ook CD's meegenomen. Dat op zich is al helemaal prima. De muziek bestaat uit meer dan alleen spelen. Het moet ook verkocht worden, er hoort ook een verhaal bij. Dus die CD aangeschaft. En daar gaan we nu naar luisteren. En dit klinkt wel heel erg lekker. En uh, Peter vertelde mij net... dat de vertaling van La tempête de Neige... is sneeuwstorm. Ja. En het is toch ook wel een beetje... naar als je naar buiten kijkt niet, maar... ach, we hebben het gehad. En dan is het nu tijd voor, uh, om even wat te vertellen... of we vanmiddag nog ergens heen kunnen in de regio... waar iets is dat in ieder geval naar jazz ruikt... naar jazz smaakt en naar jazz proeft. Uh, het is uh, vakantie, het is carnaval overal en ergens. Maar wij kunnen toch nog vanmiddag naar Grand Café Vreeburg. Daar speelt uh, het Hans Keunen-trio van... Drie tot zes bij Café Vreeburg in Bloemendaal. En die hebben als uh, gastmuzikant zanger, percussionist Evert Brouwmuller. Dan gaan we nu naar iemand die ook al in de, uh, in, in de krocht is geweest. Ja, het, het wordt afgezagen, want wie is daar niet geweest? En dat is Vee uh, uh, Klaassen. Die uh, volgens mij door uh, uh, Rita Rijs is aangewezen als uh, haar beoogd opvolger... en uh, in die hoedanigheid ook uh, tegenwoordig opereert. En uh, volgens mij, ik vind het terecht. We gaan luisteren naar een, uh, een stuk uit uh, The Musical World... Roger's and Heart. En het stuk heet With a Song in My Heart. a song in my heart I behold your adorable face, just a song at the start but it soon is a hymn to your grace. when the music swells I'm touching your hand it tells that you're standing oh, near moving at the sound of your voice heaven opens its borders to me can I help but rejoice songs such as ours came to be But I always knew In my heart, V. Klaassen. En nu, Hans, de, de Jazz Crusaders. En dat is ook een soort... Uh, Uber-begeleidingsgroep. Uh, in Nederland uh, uh, hebben we dan de Houdini's... Hè? die, die uh, ongeloo dat ongelooflijk goed kunnen. En in Amerika, uh, de Jazz Crusaders... die dan met al die bekende solisten... al opnames hebben gemaakt. Hè? Van Michael Jackson tot uh, Nancy Wilson... en noem maar op allemaal... Maar hier uh, hebben ze een opname gemaakt met Nancy Bender. En ik had er nog nooit van gehoord. Maar kennelijk zijn dat weer van die, uh, van die talenten die rondlopen... waar je uh, dan een keer tegenaan loopt, per ongeluk. Geweldige zangeres. Maar wat hebben die gedaan? Die hebben een, uh, een oude compositie van uh, Umberto Totsi. Ja. Gloria. Uh, daar hebben ze een geweldig jazznummer van gemaakt. Dan kennen we Gloria van uh, Van Morrison. Maar dit is dan weer een andere, dus dan ken ik een heleboel Gloria's. En dit is er één van. Maar het klinkt wel, het klinkt allemaal zo lekker en het swingt zo goed. Gloria met Nancy Bender. We gaan het horen... Mercedes Gloria. We gaan nu naar um, een Nederlands uh, groep, een opname uit 97 alweer, maar uh, met uh, allemaal jongens die, laat ik zeggen, goed terecht zijn gekomen. Want de, ik heb het dan over Chris Monen, die speelt gitaar en die zingt. En die heeft als begeleiders uh, Shoot, Dijkhuizen, Frans van der Geest, Martijn Vink en Jos Machtel. En ehm, ik, ik zie bij jou allemaal kreten van herkenning, Hans. Ja, ja, ja. ja. Nee, Sjoerd is uh, regelmatig geweest. Uh, geweldige tenoortsaxofonist, hè? Ja. Ja, bekende, bekende namen allemaal. Ja, Martijn Vink. een van de beste slagwerkers in Nederland, hè? De big band drummer van het Jazz Orchestra Concertgebouw. Ja, Goed terechtkomen. Ook docenten ja. aan, aan het conservatorium. Ja, daar ja, er komen, er komen slagwerkers uit, uit Europa naar Amsterdam... dat conservatorium, omdat ze van hem les willen hebben. En daar specifiek voor, het, voor die Big Band-theorie. Uh, uh, nou, ja dan hebben terecht zijn we daar trots op. Ja. Um, het leuke van dit orkest is dat het uh, um, allemaal oude standards heeft genomen... en in een onwaarschijnlijk swingjasje heeft gestopt... En we gaan nu luisteren naar After You've Gone. Now listen honey, what I say How can you tell me that you're going away Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I loved you for many a year. Loved you night and day. How can you leave me? Can't you see my tears? Listen while I say, after you've gone You feel blue, you feel sad You'll miss the dearest friend you ever had There'll come a time, now don't forget it There'll come a time, and you'll regret it Someday, when you grow lonely Your heart will break like mine, and you want me only From heaven. Uh, nee, After You've Gone, uh, door het orkest van Chris <laughs> Monen. Uh, want uh, ik noem Penny from Heaven, want uh, Hans zei dat hij daar iets over gaat vertellen. Ja, nou <laughs> we hadden het daar net over: als de muziek loopt, dan kunnen wij gewoon leuke dingen met elkaar bespreken. Maar Penny from Heaven, dat was vroeger de herkenningsmelodie van het orkest van Jan Corduener. En dat is voor de hele oude onder ons. Ja, dan is van. Uh, uh, Rijmers, hou je mond, joh. Dan weet je zo oud je bent. Ja, dat maakt ook allemaal niet meer uit in dit geval. Maar in dit geval, Pennies from Heaven van The Airman of Nood. En dat is in feite de moderne voortzetting van de oude Clan Miller Big Band. toen dat nog de legerband was. De muzikanten die hierin zitten, ja, dat is allemaal. Ik denk nog nooit dat ze een geweer hebben vastgehouden. Godse dank niet. Maar we hopen dat er meer zijn die. Uh, die dingen in de sloot gooien, dan zijn we van een heleboel ellende verlost. Maar in dit geval, Pennies from heaven. En daar zit een geweldige bas solo in. Dus wanneer de afstandsbediening bij de hand is, zet hem maar iets harder. En, eh, dan hebben we het over nummertje 6 op de CD. Ja. Nou, dat gaan we doen. From Heaven and man of Nood. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending ZFM Jazz op de zondagmorgen. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Hans Rijmers en Peter Den Boer. En Hans Rijmers ga ik nu een gewetensvraag stellen. Vond je het leuk, Hans? Ja, zeker. En ga jij vaker hier komen? Ja, maar. Tussen de, tussen de andere bedrijven door... Uh, ...wanneer de rest hier uh, niet kan... ...of zwakke mensen dat is. Uh, nou, leuk. Met plezier, ja. Oké. Okay. En jij gaat de laatste plaat aankondigen. Ja, uh, Jimmy Smith plays Ves uh, Waller. En, en ik ben toch wel een fan van dat uh, Hemantorgel. En iedere keer als ik... ...zie wat... ...wat het is... Denk ik, ja... Broer,